12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Zeker 10.000 slachtoffers in Japan. Problemen met kerncentrales in getroffen gebied houden aan. En twee doden bij brand in psychiatrische instelling Oegstgeest. <tie>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 Het openbare leven in het getroffen gebied is totaal ontwricht. Journalist Kjell Duits is in de getroffen stad Sendai. Alles ligt plat. Het is uh, iets wat je nauwelijks alles kunt voorstellen. Het is allemaal modder. Uh, huizen liggen helemaal uh, uit elkaar. Overal steken auto's uit de modder. En af en toe ligt er ergens een lijk. Maar de meeste lijken kun je niet zien, omdat ze door de modder verborgen zijn. Zover je kan kijkt, ligt alles plat.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 Schaatser Stefan Groothuis start vandaag niet op de 500 meter op de WK-afstanden in Inzel. De winnaar van het brons op de 1000 meter heeft koorts en blijft in bed. En wordt vervangen door Simon Kuipers. Vandaag rijden de mannen en de vrouwen de 500 meter en de ploegenachtervolging. Het weer zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Op de Wadden wordt het zo'n 10 graden, in Limburg een graad of 14. Morgen eerst bewolkt met plaatselijk motregen, later in het zuiden opklaringen. Het wordt gemiddeld 13 graden. Dinsdag wordt het vooral in het midden en zuiden een aardige lentedag... met maximaal tussen 11 en 16 graden. Je gaat de zaak overdragen? Ja, dat gaat wel door mijn hoofd. Maar hoe pak ik dat aan?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 Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Becher Tillyberg. Langs de lijn: het Tom van Hek en Twan van Peperstraten. bijzonder goedemiddag, we zijn er al wat eerder. Heeft allemaal te maken met het WK afstanden in Insel. Verder in deze uitzending, die duurt tot 6 uur, vijf voetbalwedstrijden. 1 om half één aftrap van de Graafschap tegen Ado Den Haag. Drie wedstrijden om half drie. Twente, VVV, Willem 2 Ajax en Feyenoord-Nak. En om half vijf wordt ook nog begonnen in Nijmegen. En EC tegen PSV. En dus veel schaats in deze uitzending. En er is ook nog andere sport. Vanmiddag. Twee hockeywedstrijden bij de vrouwen en eentje en bij de mannen. Parijs niet. De dus slotetappe houden we u van op de hoogte. Er wordt ook geshorhtrakt. WK individueel en gezwommen om de Swim Cup in Amsterdam. Dat alles vanmiddag. Maar het mogen u duidelijk zijn dat op deze dag wij u ook uitgebreid op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen in Japan, in het ramgebied daar in Japan. Bert van Sloten is daarvoor uh, aangeschoven. Bert, aan jou het woord. Uh, ja, want het laatste nieuws komt van de Japanse premier. De Japanse premier Kan, die heeft zojuist het Japanse volk toegesproken. Hij noemt de toestand rond de kerncentrales zorgelijk. Omdat veel kerncentrales zijn beschadigd... vraagt hij de bevolking om zuinig te zijn met energie. Zowel de industrie als de huishoudens. Zowel de mensen we will do our very best to try to rescue all survivors and people who are isolated, especially today, because every single minute counts. We weten niet hoe lang het duurt, maar we moeten de handen ineens slaan. De stroom kan uitvallen in grote gebieden... en dat moeten we vermijden, zo zei de premier. Twee dagen na de aardbeving in Japan... wordt de enorme schade ook langzaam maar zeker duidelijk. Een van de zwaarst getroffen uh, plaatsen is de stad Sendai. Verslaggever Mirjam Bartelsman van uh, Nieuwsuur is in Sendai. M en nu aan de lijn. Uh, Mirjam, uh, beschrijf eens, wat zie je daar? Nou... In eerste instantie, wij kwamen aan uh, gisteravond uh, in het donker. Ja, Er is enorm veel tijd, het heel acht uur, geloof ik, tussen jou en mij. Maar uh, in ieder geval was het voor ons avond. En toen uh, was het zo donker dat we ook helemaal niks zagen, want alle elekt elektriciteit is uitgevallen. Dus uh, je ziet helemaal niets van, van huis of reclame. En pas uh, ja, toen zijn we nog wel even naar een uh, opvangcentrum geweest waar mensen zaten die uh, niet meer in hun huizen konden wonen. Maar de plek waar wij uh, toen waren was nog niet het eigenlijke uh, rampgebied. Daar zijn we allemaal pas uh, vanmorgen achtergekomen. Dat, en toen zijn we met een taxi naar het rampgebied gegaan. En dan moet je wel voorstellen, die tsunami heeft een hele lange kustlijn uh, overspoeld. Dus er uh, is niet zo sprake van één rampgebied, maar van een heel grote strook die door de tsunami is uh, verwoest. En dan heb je nog allerlei gebieden die door de aardbevingen zijn verwoest. En bij Sendai zelf is het eigenlijk ook maar een strook die uh, verwoest is. Maar hier en daar in de stad zie je ook plotseling een totaal ingestort restaurant... of een totaal ingestort benzinepomp, omdat die dan kennelijk wat minder stevig uh, ja, gebouwd waren. En er zijn ook heel veel gebouwen waar je van de buitenkant niet zoveel ziet, maar die dan van binnen volledig uh, onbruikbaar zijn en uh, wij zijn ook wel vanmiddag bij iemand geweest van een lokale krant en het le leek van buiten wel helemaal ongeschonden, maar van binnen was toch behoorlijk huis gehouden en uh, nou ja, vanmorgen zijn we dus naar een uh, met een taxi ons zo ver mogelijk hebben ons laten brengen dan, dan waar we mochten komen. En dat was een gebied waar de tsunami dan uh, overspoeld, alles overspoeld had. En we mochten ongeveer van de weg die zes kilometer leidde naar, naar de zee, waar het al begonnen was, mochten we maar twee kilometer lopen. En onderweg zagen we toen al dat alles was uh, overspoeld en dat mensen, huisraad allemaal, probeerden te redden en... en maar het was nog niet echt het gebied waar de doden nog onder het puin liggen... of waar nog allemaal verdronken mensen zijn. Daar mochten wij absoluut niet bij. Dat was ook om niet uh, al die hulptroepen die er inmiddels zijn... om die uh, niet in de weg te lopen. Want dat gebied dus... waar je was, hè... waar dus, laten we zeggen, nog niet het ergste gebied... maar wat wel getroffen is, daar waren wel nog mensen... en die waren op zoek naar dierbaren, naar spullen, dat soort zaken. Ja. ja, we hebben ook een vrouw gesproken die... Uh, huilend vertelde dat ze op zoek was naar een familielid. Ik weet niet precies uh, wie ze zocht, maar het was wel heel duidelijk. Maar zij, ook zij mocht niet zomaar dat gebied in. Dus zij kwam niet uit dat gebied zelf, maar ze kon op geen enkele manier contact krijgen... met een familielid van haar wat, wat in dat rampgebied woonde. En dat is ook het grote probleem voor de mensen hier, dat niemand... Elkaar, elkaar kan bereiken. Dus je ziet ook overal briefjes van wie weet waar die is. En of op een school waar dan plotseling weer staat. Ik zit hier en hier. En omdat er totaal geen verbindingen meer zijn. Laat staan, internet. En, maar ook telefonisch kunnen mensen elkaar helemaal niet meer bereiken. Dus iedereen is op zoek. En uh, ja, het is nog totaal onduidelijk. Dus eigenlijk gaan mensen vanuit die nu vermist zijn dat het grotendeel deel uh, uh, ja, niet meer levend onder het puin zal terugkomen. Maar dat weet je uh, nooit en dat soort uh, informatie hebben wij ook alleen maar via via... want zover zijn wij vandaag niet gekomen. Nee, dat betekent dus dat enerzijds er een probleem is met de communicatie... anderzijds pakken de Japanners het dus dusdanig aan... dat ze vooral de hulptroepen, de mensen die uh, echt hulp kunnen verlenen... in het gebied toelaten. Nee, zeker. En ze zijn ook wel, want je ziet er in de stad ook, allerlei gebieden die dan zijn afgesloten omdat die dan weer meer risico lopen dan de andere gebieden. En uh, het hotel waar wij vannacht zaten, dat, dat is ook vandaag, uh, terwijl wij er niet waren, is het uh, onderuit mocht er geen uh, toerist of uh, bezoeker meer in. Omdat uh, het risico op uh, aardbevingen te groot is. En eerlijk gezegd zijn we blij dat we dat Pas op, deze, op dat moment hoorden, want we hadden vannacht wel vier aardschokken gevoeld... Maar we hadden onszelf wijsgemaakt dat dat misschien niet zoveel kwaad kon. Maar um, het was toch maar beter dat we daar uh, weggingen. Dus nu hebben we een ander hotel. Met water, dus daar zijn we al heel blij mee. Oké, okay. dankjewel Mirjam. Mirjam. Bartelsman dus in het getroffen gebied. Ze is overigens niet de enige Nederlander. Uh, daar is nog een journalist. Kjeld Duits, en die proberen we later vandaag ook nog even te bellen... om zijn beschrijving te horen van de toestand in het rampgebied. Bert, dankjewel voor dit moment. We horen jullie iedere half uur. En als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven... en uiteraard ook vaker op deze middag... houden we u dus geheel op de hoogte van de ontwikkelingen in Japan. Wij gaan verder met de sport nu. De WK-afstanden, Sebastian Timmerman, de 500 meter. En even voor de goede orde, die reizen ook twee keer. Hè? Ook bij een wekenafstanden. afstand, hè? Ja, klopt. Ja, we rijden de 500 meter altijd eigenlijk twee keer. Uh, ook uh, bij de World Cups. En dus ook uh, bij dit toernooi. En ik kijk nu naar uh, Beijing Wang uit China. Die met 38-35. De snelste tijd tot nu toe op de klokken zet. Eh, 39-12 noteer ik voor haar Japanse tegenstander Yukana Nishina. Uiteraard eh, eh, houdt de situatie in Japan eh, de mensen hier ook behoorlijk bezig. Je merkt ook wel eigenlijk bij de Schaatsers eh, eh, dat er heel veel Schaatsers zijn die iedere dag even bij de Japanse Schaatsers en begeleiders komen informeren of zij nog nieuws hebben van het Thuisfront hoe het met ze is. Wat dat betreft uh, zorgt dat wel voor een, uh, ja, voor een aparte sfeer eigenlijk. En uh, de Japanse schaatsers hebben nog geen medailles behaald bij dit toernooi. Maar dat zou natuurlijk vandaag zomaar kunnen. Want we rijden uh, echt de Japanse afstand, zou je kunnen zeggen. De 500 meter waar zowel uh, mannen als vrouwen in het verleden toch wel succes in hebben behaald. Um, de zevende rit zijn we aan toe. We hebben bij Jing Wang dus op één staan met 38, 35. De dame die uh, eigenlijk al heel vaak tweede is geworden bij de weken afstanden. Al vier keer in haar carrière tweede is geworden en vorig seizoen. In Vancouver de Olympisch bronzen medaille voor zich opeist op de 500 meter. En we gaan zo meteen in de rit, na deze rit, ook de eerste Nederlandse in actie krijgen. Nu eerst Bora Lee. Dat is een Koreaanse, een jonge Koreaanse van 24 jaar nog. Tegen Shannon Rampel uit Canada die 26 jaar oud is inmiddels. Zij staan aan de start. Allebei de starthouding die we kennen ook van de Noord-Amerikanen vaak. Maar Bora Lee past die ook toe met de hand aan het ijs. Zeg maar de atletiek start. Ze zijn in één keer ook goed vertrokken. Bora Lee met de beste over de eerste 100 meter. 10,91. Daarmee is ze al vier tiende van een seconde langzamer dan bij Jing Wang, Die met 10,52 een perfecte en prima opening had op de eerste 100 meter. We hebben Wang dit seizoen niet zo heel veel in actie gezien. Daarom heeft ze zo'n vroege startpositie in deze eerste serie van de 500 meter. Straks in de tweede serie. Dan wordt geloot op basis van de uitslag van deze eerste serie. En op basis van wie er in deze serie binnen en buiten is gereden. Borali inmiddels stilgevallen. Rumpel haar voorbij gereden. Maar de tijden die zijn niet super. 38-95 voor Sjerno Rampel. 39-36 is de twaalfde tijd voor Borali. Dus staat bij Jing Wang nog altijd aan de leiding met die 38-35. En gaan wij voor de eerste keer vandaag een Nederlandse dame in de baan zien. Annette Gerritsen staat namelijk klaar voor haar 500 meter. Haar eerste 500 meter start dus nu in de binnenbaan. Betekent dus in de tweede serie straks in de buitenbaan. En zij neemt het op tegen de Chinese Shuai Qi... Een uh, eigenlijk uh, vrij onbekende Chinese die dit seizoen haar debuut heeft gemaakt in de internationale uh, schaatswedstrijden. Uh, 21 jaar is ze. Zij heeft een persoonlijk record staan van 38,79. Persoonlijk record van Annette Gerritsen is veel sneller. Maar dat is een tijd die Gerritsen reed op de snelle baan van Calgary. 37,63. En dat is 900, 900ste van de seconde langzamer dan het Nederlands record... dat al jarenlang staat op Andrea Nuit. 33,15 dagen is het vandaag geleden dat Nuit bij de Spelen van Salt Lake City dat record reed. Kan Gerritsen misschien hier wel in de buurt gaan komen? Kan ze op zijn minste 37 rijden? Dat zal Gerritsen toch moeten om mee te doen echt om de medailles. Vorige week in Ereveen won ze de eerste serie bij de laatste wereldbekerwedstrijden. Versloeg ze Jenny Wolf en werd ze derde in de tweede serie. De opening is goed. 10-53. Dan gaat ze prima mee, zeg maar als het ware, met de openingstijd van Beijing Wang. Nu moet ze ook de volle ronde goed door blijven gaan. Gerritsen die een goede vorm nog heeft aan het einde van dit seizoen. Een seizoen dat slecht voor haar begon vanwege een blessure aan haar hand. Maar ze heeft nog veel over zo aan het einde van het jaar. Xiuwaiqi gaat ze ruim verslaan. De Chinese gaat zelfs bijna onderuit in de binnenbocht. Blijft er nauwe nood op de been. Gerritsen liep een prima bocht. 38-35 is de te kloppen tijd. En het wordt een 38 laag. 38-14, prima tijd voor Annette Gerritsen. 39-36, de dertiende tijd voor Xiuwaiqi. Die doet dus niet mee. Gerritsen doet voorlopig met die 38-14 prima mee in de strijd om het algemeen klassement. En moet nu gaan afwachten wat dadelijk Jenny Wolf gaat. Die in de voorlaatste rit rijdt tegen de Amerikaanse Heather Richardson. Wat Margot Boer natuurlijk gaat doen. Haar ploeggenoten bij de Liga ploeg. De ploeg van Marianne Timmer mogen we toch eigenlijk wel zeggen. een van de drijvende krachten achter die ploeg Timmer inmiddels natuurlijk gestopt. Boer komt strakjes nog. Laurine van Riessen dadelijk in de tiende rit. Maar eerst zijn we toe aan een rit van een Duitse. En dat is Judith Hesse. 28 jaar eerder dit toernooi werd ze 14e op de 1000 meter. En zij neemt het op tegen een Japanse, Maki Tsuji. 25 jaar is zij, staat aan de start in de binnenbaan. 38-42 is het persoonlijk record van Maki Tsuji. Het persoonlijk record van Judith Hesse is sneller, 38-15. En natuurlijk veel applaus voor Judith Hesse. Komt hier niet uit Insel trouwens weg. Zij komt uit Ervoert vandaan. Reddy heeft geklonken... Tsuji in de binnenbaan met een diepere starthouding dan Judith Hesse. Die stond wat meer rechtop. En in één keer een goed weg. Weinig valse starts eigenlijk nog maar gezien. En een partijen gezien. Namelijk voor de Duitse Monique Angemuller. Dus Hesse heeft wat dat betreft wat goed te maken. Zoals altijd Hesse goed op de eerste 100 meter. 10,47. Als de 100 meter in afstand was, dan zou Hesse echt een van de topfavorieten zijn. Voor wat betreft een titel. Maar die afstand wordt niet meer verreden. Is een paar jaar verreden in de wereldbekers om te kijken of dat aansloeg. Maar dat sloeg niet. Niet aan bij de meeste schaatsers. Hesse houdt de ronde redelijk goed vol. Valt nu wel een beetje stil. Maar moet de rit wel kunnen gaan winnen van Tsuji. Dat gaat ze inderdaad doen. Maar de 38-14 van Gerritsen die blijft buiten bereik. Het wordt 38-51 voor Judith Hesse. 38-67 de tijd voor Maki Tsuji. Dat zijn de vierde en de vijfde tijd. Als er nog drie ritten te rijden zijn op deze 500 meter. En Gerritsen nog altijd vier bovenaan staat met haar 38-14 Tijden uh, niet gecorrigeerd. Wang uh, Baijzin Wang dus tweede, 38, 35. 21 honderdste van een seconde achter Annette Gerritsen. Dan de volgende Nederlandse in de tiende rit dus. Laurine van Riesse, 23 jaar, uit uh, Leiden afkomstig. Rijdend voor de ploeg van Jack Ory. Het vierde seizoen alweer dat zij uh, onder de hoede is van, uh, van Jack Ory. En dit seizoen, ja, ze was aanwezig. Ze was ook zo nu en dan goed aanwezig. Maar het was toch vooral een seizoen van net niet eigenlijk voor Laurine van Risse. Als je kijkt naar haar uh, erenlijst. veel vierde plaatsen, vijfde plaatsen. Vorige week stond ze in Ereveen eindelijk een keer op het podium bij de Wereldbeker. Werd ze derde op de duizend meter. Maar omdat Marit Leenstra tweede werd op de duizend meter, mocht Leenstra hier de duizend uh, meter eigenlijk rijden op deze weken afstanden. En mocht uh, Laurine van Risse dat dus niet doen. En dit is de enige afstand waarop Laurine van Risse in actie komt. Haar tweede weken afstanden, ze was er ook bij twee jaar geleden in Vancouver. Toen reed ze de 500 meter niet. En vorig seizoen in Vancouver, terwijl de start vals is. En ik denk van Van Riesse, want die maakte de beweging. Ja, de witte vlag inderdaad gaat daaruit. Van Riesse heeft de eerste van zijn start gemaakt. Vorig seizoen Van Riesse natuurlijk heel erg succesvol op die Olympische Spelen. Met die bronzen medaille uh, op de 1000 meter. Dit seizoen reeds ook het WK uh, het Wereldkampioenschap sprint En daar werd ze zesde. Maar nu moet ze in ieder geval het hoofd koel houden bij start nummer 2. Want anders dan uh, is deze 500 meter meteen al over en uit. En dat zou toch zonde zijn op de enige afstand die je mag rijden tijdens dit toernooi. Geconcentreerde blik. zoals altijd bij Laurine van Riesen. Ze kan echt wel lachen, maar dat zie je eigenlijk nooit vlak voor een start. Want dan heeft ze altijd een heel erg strak gezicht. Ze draait weer om. Haar tegenstander Nao Cordaira uit Japan heeft dat inmiddels ook gedaan. Die moeten we ook in de gaten houden. Hoor. Dat is misschien wel een outsider voor het podium. Want daar stond ze dit seizoen toch al... Een Spaken erop bij wereldbekerwedstrijden. En Cordaira zou zomaar eens mee kunnen gaan doen in die strijd om het podium. Vijfde werd Cordaira op het WK Sprint. Maar ze uh, op de tweede dag toch een, uh, een podiumplaats vergoorde. Start nu gelukkig wel goed. Met uh, Van Riesen dus in de binnenbaan en Cordaira in de buitenbaan. Eens kijken wat zij gaan doen. 10.53 was de openingstijd van Annette Gerritsen. 10.35 is de openingstijd voor Laurine Van Riesen. Prima opening dus voor Van Riesen. Door de eerste bocht heen Cordaira in de buitenbaan ligt toch al op een meter of 10, 15 daar op de kruising. En dan gaat Van Riesen nu richting de buitenbocht. Cordaira heeft nu ietsje meer snelheid, maar blijft op achterstand. En oh, daar gaat Van Riesen onderuit. Oei, oei, oei, in de buitenbocht. Gaat ze in de fout? En zit haar 500 meter erop? Wat zonde voor Van Riesen. Naar die snelle openingstijd. Cordaira ondertussen snelt naar 38, 68. En dat is de zesde tijd van Riesen, die nog even klem leek te zitten onder de boarding. Die heeft inmiddels daar uh, haar linkerbeen weer bevrijd onder die boarding vandaan. Kap gaat af, mensen erbij in de buurt om te kijken hoe het met haar gaat. Ze knikt van ja, dat het wel uh, redelijk gaat en wordt nu uh, in ieder geval weer op de been geholpen. Gelukkig maar voor Van Riesen. Maar ja, wat balen, balen, balen. Na die goede openingstijd van uh, 10 seconden en uh, 35 honderdste van een seconde. En dat na die eerste valse start die ze maakte. Nou, bril in het haar, puffen, zuchten en steunen en neeschudden. En de blik zegt natuurlijk genoeg. Ze was naar Inzol gekomen om met twee goede 500 meters... nog wat te maken van het seizoen. Linkerbeen, die glijdt weg bij het maken van een, een slag in de bocht. Daar verliest ze de controle over. En dan probeert ze de controle nog te houden, maar dat gaat helemaal mis. Ze verliest de balans. En achterover op het achterwerk glijdt ze dan de boarding in. Hier komt ze aangereden. Ja, je moet in ieder geval... ...wedstrijd afmaken, anders word je ook nog eens gedisqualificeerd. En mag je de tweede serie niet rijden, dat zou ze nu eventueel wel mogen doen. Maar eh, omdat ze over de finishlijn is gekomen, maar het klassement is naar de vaantjes. Jammer jammer voor Laurine Verriesi die daar toch een behoorlijke smak maakt hoor. Net voordat ze de boarding ingaat. Maar goed, zo te zien heeft ze daar niks aan overgehouden. en zijn er nog twee ritten te gaan. Staat Annette Gerritsen nog altijd bovenaan de lijst met haar 38-14. En ben ik nu heel benieuwd wat Jenny Wolf gaat doen. Want die staat nu in de baan in de voorlaatste rit van de 500 meter. Wolf, we zeggen het keer op keer op keer. De dame die alles al heeft gewonnen in haar carrière. Het wereldrecord op haar naam heeft staan. Maar één ding mist. En dat is het Olympisch goud. En uh, zelf twijfelt ze of ze er over uh, inmiddels drie jaar nog bij zal zijn in Sochi. In ieder geval op het niveau dat ze de afgelopen jaren heeft gehad. Maar ze is de laatste drie keer dat deze afstand uh, op een week afstanden werd verreden. Altijd wereldkampioen geworden. 2007 in Salt Lake. 2008 in Nagano. 2009 in Vancouver. En die lijn moet ze nu proberen door te trekken. En natuurlijk staan alle Duitsers achter haar. Ook al komt ze hier niet uit Insel, maar komt ze uit Oost-Berlijn. Richardson is haar tegenstandster, de nummer 3 van de duizend meter. En ook een gevaarlijke dame voor wat betreft het podium. Deze Amerikaanse, ze zijn goed weg. Wolf meteen al aan het begin van de race schaadt ze weg bij Heather Richardson. Maar dat hadden we ook wel een beetje verwacht. Richardson moet het hebben van de volle ronde. Openingstijd van Wolf met 10.34 is dat een, een aardig goede openingstijd. Al oh, heeft ze ook wel eens in de 10.2 geopend. Dus wat dat betreft laat ze misschien wel wat liggen. Ze heeft nu wel een goede tegenstander aan Richardson op de kruising. Want dan kan ze mooi naartoe rijden, deze Jenny Wolf. Die hier in Insel ruim een week geleden bij een trainingswedstrijd al 37.88 reed. Leek even toch in onbalans in de binnenbocht. Gaat de rit wel winnen van Richardson. 38.14 de tijd van Annette Gergertsen. En die tijd gaat eraan. 37.98 de tijd van Jenny Wolf. 37.98 voor haar Richardson. Langzamer dan Gergertsen met... Met 38, 52. Wolf dus aan de leiding. En het verschil tussen Wolf en Gerritsen. is maar 16 honderdste van een seconde. En we hebben in het verleden toch ook wel vaak wedstrijden gezien... waar dat ging om dun van de seconde 3, 4, soms een halve seconde wel... Dus wat dat betreft zit Annette Gerritsen prima in de buurt bij Jenny Wolf na deze eerste serie. 37-98, dus voor Wolf, nu de snelste tijd. 38-14 voor Annette Gerritsen, de tweede tijd. En Wolf toch ietsje langzamer dan dat ze was bij een trainingswedstrijdje een paar weken geleden. Twee weken geleden, toen er nog heel veel stof op het ijs lag in deze Max Eicher Arena. Waar zelfs in deze week van dit WK nog druk is doorgebouwd. De laatste rit staat op het punt van beginnen tussen de Olympisch Sangwali Sang -wali uit Korea. Zij uh, pakte de eer en de glorie en het goud vorig seizoen in Vancouver bij de Olympische Spelen. En Margot Boer steekt nu ook haar armen de lucht in, wat zij wordt voorgesteld door de speaker in deze uh, nieuwe ijshal. De baan die dus overdekt is en die het eerste grote kampioenschap kent. Wat kan Margot Boer? De Nederlands kampioen sprint, de Nederlands kampioen op de 500 meter... Maar ik vond haar toch aan het begin van het seizoen... Oeh, wat wacht, die startte trouwens lang. Wat beter dan dat hij nu is. De valse start, u hoorde het fluitje. En de valse start gaat naar Sangwali. De Olympisch kampioen, voor wat het waard is. Want ook Margot Boer zal de tweede start in één keer goed moeten doen. Ik vond, vind eigenlijk Boer dus aan het begin van het seizoen wat beter dan aan het einde van dit seizoen. En dat is niet alleen scorebordjournalistiek als je kijkt zo naar de resultaten. Ze stond heel veel op het podium aan het begin van het seizoen... bij de eerste Wereldbekerwedstrijden. de derde wedstrijd in het eindklassement van de wereldbeker op deze 500 meter. Had ook nog een goed weken sprint met de derde plaats achter Nesbit en Gerritsen. En nu moet ze proberen op de weken afstanden een keer in de buurt te komen... van een prijs op de 500 meter. Maar dan moet de eerste tweede start goed gaan en die gaat gelukkig goed. Sangwali dus vertrok in de binnenbaan... En... En Margot Boer in de buitenbaan. Zij heeft dus dadelijk de tweede binnenbocht. Daar komt Boer aan. Achter Lee hoor. Lee die dendert weg bij Boer. En 10.42 is de openingstijd van Sangwa Lee. Dat is 800ste van een seconde langzamer dan Jenny Wolf was. En Boer leek niet zo heel veel snelheid te maken in de eerste buitenbocht. Leek niet zo goed te lopen. En het verschil met Lee is toch behoorlijk groter. Dus een meter of 15 op de kruising. Boer moet het nu hebben van het volle rondje in de binnenbocht. Maar Sangwali blijft in de buitenbaan Margot Boer toch betrekkelijk makkelijk voor. En ook gaat Sangwa deze rit winnen. 37,98. De tijd van Jenny Wolf. En die tijd gaat er niet aan. 38,14. De tweede tijd voor de Olympisch kampioenen. De 38,51. Dat valt een beetje tegen voor Margot Boer. Dat betekent dat Jenny Wolf de eerste 500 meter wint. 37,98 is haar eindtijd. Sangwali tweede in dezelfde tijd als Annette Gerritsen. Allebei dus 38,14. 1600ste straks achter Jenny Wolf. En dat zit er dus dicht bij elkaar. Alles is nog mogelijk wat dat betreft. Bij Jim Wang doet ook goed mee op de vierde. De Chinese Hong Zhang verrast voorlopig met de vijfde plek. Dan Judith Hesse en Margot Boer, dus op de zevende plaats. Van Riesen doet niet mee in het klassement naar haar valpartij. Maar Gerritsen heeft dus goede kans op een medaille bij deze 500 meter. Sebastian Timmerman. Het is vier minuten voor half één. Er wordt veel gevoetbald. Speel 127 in de Eerdivisie met vanmiddag vijf wedstrijden. Zometeen om half één aftrap in Doetinchem van de graafschap, de nummer 14. Nagenoeg veilig tegen Ado Den Haag, de nummer 5 met Europese ambities. Maar zag gisteren wel az winnen Ronald van der Geer. En dus moet Ado een stapje maken vandaag op een uitverkochte Vijverberg. Waar nu nog met blauw-witte vlaggen wordt gezwaaid. En men wacht op de entree van de spelers. Ado gaat als favoriet van start. Logischerwijs gezien de stand op de ranglijst in deze wedstrijd. Kleine wijziging in de opstelling. Ami is er uh, niet bij. Dat betekent dat Christian Koem terugkeert van een schorsing. Een basisplaats heeft als centrale verdediger. Pascal Bosgaard is gewoon blijven staan als uh, linksachter. En wat prettig is voor uh, John van der Brom, de coach van Ado Den Haag... is dat hij zijn droomvol hoede weer heeft... Best voor Hoek aan de rechterkant. Kubik aan de linkerkant. En Bulikin, De rust die al 17 keer scoorde dit seizoen in de spits. En dan zijn de problemen bij de graafschap eigenlijk veel en veel groter. Naast veel blessures zijn daar nu ook nog schorsingen van Frenkel en Buis bijgekomen. Het is dus wat uh, improviseren uh, voor uh, Kalesic. Die toch wel tot een aardig elftal is uh, gekomen. Maar onder meer een jongen moet laten debuteren: Gregor Breinburg. Jongen uit de eigen jeugd. Straks als defensieve middenvelder spelend. Hij wordt vergeleken met uh, Nigel de Jongs. Kijken of hij die dadelijk ook. De kwaliteit van de jong kan laten zien in die wedstrijd tegen Ado Den Haag. En natuurlijk opletten op, op Raido Poupon, de topscorer met 10 goals. Wat verder opvalt bij de Graafschap is dat Bargas, ondanks zijn winnende goal... vorige week tegen Willem II, gewoon weer op de bank zit naast Kalasic. En zelfs dus bij heel veel blessuregevallen in de Achterhoek... niet aan de speler toekomt in deze wedstrijd. Ado dus als favoriet van start met nog de krieste mededeling... dat gisteren reserveverdediger Toko zijn kniebanden heeft gestuurd op de training... en lang ...zal ontbreken. De spelers komen eraan, scheidsrechter Van Boekho komt eraan. Oftewel de brunchwedstrijd in de Eredivisie in Doetinchem staat op punt van begin. Joad Doe van Kate Nash. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is 1 minuut over half één. Hier is Eward Jong met hoofdpunten. Goedemiddag. Het dodental door de natuurrampen in Japan ligt waarschijnlijk boven de 10.000. Alleen al in het district Miyagi zijn vermoedelijk al 10.000 mensen omgekomen. Op de officiële dodenlijst staan enkele honderden namen... maar dat zijn alleen de geborgen of geïdentificeerde doden. De problemen met kerncentrales in het rampgebied houden aan. Zo werkt de koeling van een reactor in Fukushima niet meer. Gisteren ontplofte daar een andere reactor. En ook in een andere kerncentrale in de buurt zijn problemen met de koeling. In de directe omgeving zijn zo'n 170.000 mensen evacueerd. Miljoenen Japanners in het rampgebied zitten zonder stroom en water. Grote delen van het gebied dat door de tsunami is getroffen zijn nog altijd onbereikbaar. 100.000 Japanse militairen die zijn ingezet proberen op allerlei manieren de getroffen bevolking te voorzien van eerste levensbehoeften. En dan was er ook nog ander nieuws. Bij een brand in een psychiatrische instelling in Oestreest... zijn gisteravond twee bewoners omgekomen. Vijf mensen zijn gewond geraakt. Met één van hen gaat het slecht. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de slaapkamer van één van de bewoners. En dat is het belangrijkste nieuws op dit moment. Twee minuten over half één. U bent weer terug bij Langs de Lijn. Voor wij straks verder gaan met alle ontwikkelingen op en rond de sportvelden. Geef ik eerst het woord aan Bert van Sloot in wat? verband met de ontwikkelingen in Japan. Ja, we sluiten even aan op uh, wat Ewout uh, net zei. Want de premier heeft ook gesproken van Japan. Hij noemt het de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En het belangrijkste punt uit zijn uh, toespraak is dat er op energie moet worden bezuinigd. Ik heb meegenomen Henny van der Veren, Japan-deskundige van de Universiteit uh, Leiden. Die heeft ook gekeken naar die uh, persconferenties. Want er is ook nog nieuws over die Kerncentrales, want het lukt maar niet om die kerncentrales te koelen. Ja, dat was eigenlijk uh, het bericht niet van de premier, maar... Uh, van, de van de technische briefing. De, van de, eigenlijk de chief cabinet secretary, heette de man uh, in het Engels dan. Ik zal het niet het Japans noemen. Uh, en die vertelde dat ze uh, hebben geprobeerd inderdaad... de zaak met koelwater uit, uit zee, dus gewoon zeewater, uh, af te koelen. Uh, maar uh, bij het erin pompen van het water stegen de niveaus niet. Dus de vraag is van, wordt die kerncentrales nu gekoeld of niet. Het betekent uh, een wel. Lek. Ja, precies, dat betekent ook ja. misschien ook wel dat er een lek is. Dat zou ik als uh, leek zeggen. Van als je de water bij stopt en het uh, niveau stijgt niet. En maar uh, dat is uh, de grootste zorg. Ze onderzoeken nu hoe dat komt. Uh, hij heeft dan niet bij hoe. Maar uh, dat is, uh, op dit moment heeft men daar nog niets aan kunnen doen. Ondertussen, ondertussen gisteren maakte het nieuws mee... dat die uh, cirkels rondom die kerncentrales groter werden. Ja, en nu uh, weten we ook dat er steeds meer mensen worden geëvacueerd. Ja, uh, de berichten... Uh, over die evacuaties, die komen uh, over het algemeen uit uh, westerse bronnen, lijkt het wel. Uh, in eerste instantie is er een waarschuwing voor aardbeving uh, en de tsunami afgegeven. Dus veel mensen zijn naar hoger gelegen gebieden gevlucht. Uh, sommigen zullen ook gedacht hebben van het zal wel meevallen, maar uh, daarna zijn die evacuaties ingezet van 10 kilometer en uitgebreid tot 20 kilometer. Dus veel mensen zullen er sowieso niet geweest zijn. Uh, maar de berichten daarover zijn zeer onduidelijk. In, uh, de persconferentie van de premier werd daar niet over gesproken. De secretaris, zullen ik maar zeggen, uh, Edanosan die heeft uh, vooral over die kernreactor gesproken. Over uh, belastingverhogeling uh, mogelijk als antwoord op een vraag. en op het uh, energietekort. Ja. En. Maar niet over, oud, het, oud. Precies, ja. niet over het aantal mensen. Nou, Westerse media hebben het ondertussen over 80.000 mensen die geëvacueerd zouden zijn. Die energiebesparingen, bezuinigingen, daar ging het wel over. Ja. Uh, wat betekent dat in de praktijk? Uh, er wordt uh, op dit moment aan uh, grote fabrieken aan de industrie gevraagd uh, te bezuinigen. Uh, installaties stil te leggen. En aan de mensen uh, gevraagd rekening te houden met uh, per dag drie uur minder stroom. Ook in Tokio? Ook in Tokio, ja. Dat betekent... Want als ja, op je... zich moet u zich voorstellen... dat uh, de kerncentrales die daar staan... die zijn eigendom van de elektriciteitsmaatschappij... die in Tokio zit. Uh, en die stroom die daar opgewekt wordt... is niet voor het platteland waar weinig mensen wonen... maar hoofdzakelijk voor de uh, geurbaniseerde gebieden... rond Tokio en Tokio zelf. Maar ja, als je minder stroom hebt in Tokio... betekent dat wel dat het kloppend hart van zo'n samenleving... getroffen wordt. Bijvoorbeeld de beurs. Die ja. uh, zal er ook nog getroffen worden. Nou, sowieso denk ik dat dat een klap gaat maken... omdat uh, als alle installaties te liggen, is er geen, geen output sowieso. Uh, dus dan kunt je zich voorstellen dat de aandelen van die firma's ook dalen. En ik denk dat we dan uh, maandag, uh, hè, dat is dus uh, acht uur eerder dan uh, bij ons, uh, daar wel een reactie van zien. Ja. Ja, en dan is er nog één ander probleem. Uh, normaliter zou je zeggen dat transporteer stroom van het ene deel van het land naar het andere. Ja, dat maar dat kan, dat dus kan niet. ook niet. Nee, nee het, het is zo even ruwweg uh, gezien. Dan moet ik even bij vertellen dat uh, drie jaar geleden was een uitbeving in de uh, provincie daar waar ook een uh, kernstralen Stilgevallen is En dat was in West-Japan. En die konden dan een stroom betrekken uit West-Japan. Het probleem is dat de, de, de regio die nu getroffen is... dus Tokyo en alles wat erboven ligt... Uh, functioneert op een, uh, ja, een frequentie van uh, 50 hertz. Terwijl West-Japan West is 60 hertz. Dus we kunnen elkaar geen stroom geven. Ja, lekker handig zeg je dan. Maar goed, uh, er, er zal al een reden voor zijn. <laughs> er is al vast en zeker een reden voor zijn uh, geweest. Goed, wij gaan uh, verder kijken wat er nog allemaal gebeurt... inderdaad in Japan, in de media... Uh, uh, dank u wel voor dit moment. Graag gedaan. Het versloten, dankjewel. je En mocht er aanleiding zijn, dan uh, breekt hij in, in de uitzending van Langs de Lijn. Die duurt tot 6 uur. Maar zo maar veel schaatsen vanuit Inzul het weken afstanden. Maar de bal rolt ook alweer in Doetinchem. De graafschap Ado Den Haag. Ronald van der Geer. Zij het met moeite hoor, Twan. Want het veld is echt van een bedroevende kwaliteit deze middag. Je ziet echt een hele kuilen op het veld. En wat dat betreft is misschien goed combinatievoetbal. Ook wel lastig deze middag in Doetinchem. Het is nog 0-0 na een minuut of 6. Grote kans al geweest voor Ado Den Haag. Na twee minuten, toen Koebic vanaf de linkerkant kwam. Steekballetje gaf op Pits Boelekin in oog in oog. Met boy waterman met de bal uiteindelijk voor langs schoot. Daarna Ado wat in de war, wat verdedigend onder druk gezet door de graafschap. daar kwam Ado niet goed uit. En eigenlijk is het daarna klaar geweest met het voetballen van Ado. Dat nu wel weer balbezit heeft op, het, op de helft van de graafschap. Het zoeken is naar Kubik bewaakt door Laurent. De hoogte van zijn eigen strafschopgebied. Hoofd van Immers. En dan is het Kujala die de bal ver naar voren trapt. Daar weer opgevangen rond de middenlijn door Ado Den Haag. Door Lewin. Rechtsback spelen dus omdat Koen nu centraal speelt en Ami geblesseerd is. Moet Lewin dus weer op die plek spelen. Maar hij is multifunctioneel kan overal terecht. En dat is misschien wel het voordeel voor het elftal van John van der Brom. Dat nu de graafschapbalbezit ziet hebben. Met Jury Roos iets voor de middenlijn aan de rechterkant. Diepte gezocht door de ridder. Ja, als er al dreiging is van de graafschap komt dat toch vaak van de ridder. Maar Koem met een prima verdedigende actie. Misschien niet helemaal bedoeld of helemaal het idee zoals hij het in zijn hoofd had. Maar hij voert het prima uit. Sterker nog, Ado kan op die lange bal van Koem die vervolgens gegeven wordt aan de linkerkant. Via Kubik en uh, Toornstra proberen een combinatie op te zetten. Dat gaat mis. Dan gaat over de zijlijn en de graafschap heeft alweer ingegooid. Naar Ado's linkerkant waar Bosgaard wegkopt. Waar de bal terug wordt gebracht richting de Ridder. Nu weggekopt door Koem en opgevangen op het middenveld. Door uh, de graafschap, door Jungstleger. Bal even terug naar een van de centrale verdedigers. Dat is Broekhoff. De andere krijgt nu de bal. Dat is ook de aanvoerder Rogier Meijer. Normaal middenvelder. Maar het is uh, armoed troef achterin bij de graafschap. Dus moet uh, middenvelder Meijer vandaag centraal achterin spelen. En kent Evers als linksachter. Die nu de bal heeft zelfs een debuut in de basis. Evenals dus Breinburg die middenvelder die wat controlerend rondloopt op het middenveld van de Graafschap. De Graafschap nog altijd bal bezit. Even rondspelen op eigen helft met Waterman. Met Meijer dan gevonden aan de rechterkant. Iets voor de middellijn. In de as van het veld meldt de Kujala zich. Dan zou het naar links kunnen waar Ties even zo'n tijdje stot te schreven. Drie, vier meter over de middellijn. Aan de linkerkant heeft hij ook de bal. Maar heel Adel Den Haag achter de bal. En dan is het lastig voor de Graafschap om er doorheen te komen. En voorover de Ado eigenlijk makkelijk het bal bezit. En mag het nu zelf ...zelf gaan denken aan een aanval aan de rechterkant. Iets voor de middenlijn met de Immers en Verhoek. Die spelen elkaar dan ook eenvoudig de bal toe... ...maar onderschatten dan de, de breedte van het veld. De bal gaat over de zijlijn... ...en dan mag de graafschap via Ties Evers dus weer gaan ingooien. Safety first, dus terug naar Broekhof centrale verdediger die dan gaat kijken... ...en eigenlijk gedwongen is om de lange bal te spelen. Dat doet hij nu ook, die bal gaat wel richting de ridder... ...maar is zodanig hard dat Coutinho, de keeper van de graafschap... ...of van Ado Den Haag, die bal vrij gemakkelijk kan pakken. Is even kijkt naar of er nog wat beweging is. Nou, er is weinig beweging. Na 9 uh, minuten spelen op de Vijverberg. Groot kans is voor Ado, voor Boelekin. En daar blijft het voorlopig bij. Het is 0-0. Oh, oh, oh. Wat een goal! De eredivisie Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen met Roda JC AZ werd 1-2. Rus 0-0. Zictorson 0-1. Hadouier 1-1. En Martens 1-2. Rode kaart voor K Roda. Twee keer geel in de 89e minuut. Belangrijke overwinning dus voor AZ in de strijd om Europees voetbal. En AZ-trainer Gertjan van Beek vond de zegen van zijn ploeg dan ook verdiend. Ja, ik vond, als, je, als, je, als er één ploeg verdiende te winnen, dan, dan, dan, dan vond ik dat wij dat waren. Op basis van dat je meer controle had over de wedstrijd en Meer uh, probeerde het precies spel beheersen. En ik vond geen goede wedstrijd, dat is, uh, dat is ook duidelijk. Het, het was meer een wedstrijd dat veel strijd vroeg. Veel strijd vroeg, maar we gaan eerst even naar de Vijverberg. Nu Ronald van der Geer. Noël van Ruidel Poupon. En de eerste voor de graafschap in een perfect uitgevoerde counter. Want Ado verliest de bal. Dan is het snel omschakelen van Koujala. Geeft de bal vanaf zijn eigen helft. Dan zit Koem helemaal mis. En kan de ridder zo'n beetje op de middenlijn beginnen aan een imposante rus. Richting het Zrashofgebied. Dan kijkt hij en ziet hij de as van het veld. Dat Poupon is meegelopen. En die tikt de bal beheerst achter Coutinho. Het is de eerste aanval van de graafschap. Maar wel perfect uitgevoerd. En de Superboeren dus op een 1-0 voorsprong tegen Ado Den Haag. Na 10 minuten, Ruidel Poupon. Wij keren terug naar gisteravond. U hoorde net uh, de AZ-trainer Verbeek. Die vond het allemaal terecht dat zijn ploeg daar won. Uit bij Roda. Eerste nederlaag thuis overigens voor Roda. Uh, het zal u niet verrassen dat de collega van Verbeek, Roda-trainer van Veldhoven... de zegen van AZ niet terecht vond. En bovendien baalde hij ook. Uh, je verliest tegen een rechtstreekse concurrent, uh, wat, wat ook niet nodig was. Uh, we hebben eigenlijk de kansen gehad.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 ja, dan moeten we ons nu weer gaan richten om bij de eerste achterkomen komen, denk ik. Gisteravond eindigde Herakles tegen Excelsior in 4-1... bij de rust het 1-0 door een goal van Flederus. Na de rust 2-0 Kwanza, 3-0 Looms, 3-1 Fernandes en 4-1 Plet. Na 23 minuten was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld... want Excelsior-speler Bovenberg kreeg rood... en toen werd het voor de Rotterdammers dus een lastig verhaal. Bovenberg vermaakte zich langs de kant dan ook niet echt. Ja, dat zijn niet de leukste uurtjes van je leven. Nee, dat is uh, bouw ontzettend. En uh, ik moet ook zeggen dat ik dan... Uh, wat excuses wil maken aan iedereen in mijn team die dan de rest van de neus met die man door heeft moeten, moeten rennen. Vroeger naartoe was het opnieuw een avond met veel doelpunten. Drie keer op een rij werd er ruim gewonnen. Trainer Peter Bos is er nu ook wel, wel zeker van dat zijn ploeg in veilige haven is. Ja, het moet wel heel gek lopen willen, willen we dat nu niet redden. Je staat 12 punten voor op je directe concurrent. Dat was Excelsior vandaag. Met nog zeven wedstrijden te gaan. Met een, ja, gewoon voor heerlijk een erg goed doelsaldo, een positief doelsaldo... dan uh, moet het wel heel raar lopen. Ondanks de positieve avond moest Bos vlak voor tijd nog wel naar de tribune... maar daar wilde hij in de afloop niet veel over kwijt. Zeg maar helemaal niets. Dit was zo belachelijk, dus uh, daar wil ik het niet eens over hebben. Ook niet als ik het uh, tien keer ga vragen nee, Dat heeft geen enkele zin. Elf keer.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 En dan nog even terug naar Excelsior. Dat lijkt er steeds meer rekening te moeten houden met de na-competitie. En als we dan zelfs nog iets verder vooruitkijken naar volgend seizoen, dan is de vraag wie er trainer is in Rotterdam. Want het is nog steeds onzeker of Pastoor aanblijft. En dat kan irritaties opleveren. Nou, irriteren dat niet. Ik kan ook op zeggen dat, uh, dat ik het in die positie misschien zelf anders had gedaan. Maar zijn, ik ben werknemer en ik moet uh, wachten op een uitnodiging. En als je niet komt, dan komt hij niet. Vitesse, Herenveen dan 1-1, Rust 1-0, Riverola, Jan Maat... met een later gelijkmaker 1-1. Vorige week, weet u nog, was Herenveen trainer Jan zo... intens te spreken over zijn elftal, terwijl er toen wel verloren werd. Na het gelijke spel tegen Vitesse was hij iets minder enthousiast. Nou, als je echt wat wil uh, naar, uh, naar de play-offs toe... dan uh, had je eigenlijk vandaag uh, moeten winnen. Alleen als je in de 88e minuut, geloof ik, 1-1 uh, maakt... Dan, uh, ja, dan, uh, dan moet je daar maar tevreden mee zijn, maar ja... Uh, yeah. Echt een heel tevreden gevoel heb ik ook niet, uh, moet ik zeggen. De puntendeling is bovendien ook zuur voor JRV. want de kans om de play-offs te halen wordt er niet groter op. U hoort nogmaals Ron Jans. Het is wel kleiner geworden, maar uh, we gaan niet opgeven. En uh, er zijn nog genoeg uh, dingen om uh, voor te spelen. En dat begint nog steeds met uh, die achterplaatsen proberen in, in het vizier te houden. Maar dan moet je wel eens een keer iets uh, speciaals doen. En dat, uh, dat hebben we de laatste weken uh, nog niet gedaan, moet ik zeggen. Voor de vijfde keer op rij bleef Vitesse ongeslagen. En dat heeft natuurlijk ook mede te danken aan Doelman Room. Wie weet eh, dat hij met de blessure van Ajax-keeper Stekelenburg. wel in aanmerking kan komen voor het, u luistert goed, Nederlands elftal. Ja, klopt. Ik bedoel, uh, ik weet wel dat na Stekelenburg altijd gewoon uh, de keeper spoeling dun is. En uh, Vorm die, die is wel gewoon fit, dus die gaat daar uh, gewoon spelen, denk ik. En uh, ja, daarachter weet ik het niet, maar. Uh... Ja, ik focus me gewoon op Vitesse en ik zie het allemaal waar ik dat op afkomen. Dan was er vrijdag ook al een wedstrijd. Utrecht won weer na zes gelijke spelen. Groningen verloor voor de vierde keer op rij. 1-0 Utrecht-Groningen. Ja, de stand. De bovenste ploegen komen vandaag nog in actie. PSV leidt met 57 uit 26. Twente volgt op drie punten en Ajax volgt op vijf punten. AZ nu weer vierde met 46 uit 27. En ADO staat vijfde met 45 punten uit 26 wedstrijden. Vitesse 29 uit 27. Excelsior 22 uit 27. en staat 17 Zeventiende voorlaatste VVV 16 uit 26. En Willem II Hekkensluiter nog altijd met 11 uit 26. Het programma is meteen drie wedstrijden om half drie. FC Twente VV, Willem 2 Ajax en Feyenoord Nak. En om half 5 hebben we nog MEC tegen PSV. En aan de gang is de Brunschwedstrijd in Doetinchem. De Graafschap op voorsprong tegen Ado. Ronald. Tessa die in een hoogtepunt wordt afgewerkt en waar de stand 1-0 is voor De Graafschap... ...doe het in de tiende minuut gemaakt door Poupon. En eigenlijk daarna heeft Ado er weinig tegenover kunnen zetten. En sterker nog, een hele aardige combinatie tussen de Ridder en Poupon leverde bijna... ...een grote kans op voor Steve de Ridder in het strafselgebied van Ado Den Haag. Nu Ado met een schot van Immers, dat over de goal van Boy Waterman gaat. Er heeft terugkomen op die goal van Poupon. want daar zat wel degelijk een luchtje aan. Het is namelijk een overtreding van Poepon. die hij begaat voordat hij uiteindelijk voor de doelman van Ado Coutinho verschijnt. Dat is het geval, die lange bal wordt gegeven, de ridder is er door omdat Koem mistast. Maar dan in de sprint zeg maar richting de goal van Ado Den Haag trekt hij Lewin aan de arm, trekt hij hem zeg maar bij zich weg. Waardoor hij een voorsprong creëert en daarmee creëert hij ook zijn vrijheid. Het is de scheidsrechter ontgaan, maar als hij het had gezien en dat is dus ook waarom Ado Den Haag protesteerde na deze goal. Had van Poekon moeten fluiten en de goal moeten annuleren. Want Echt een dikke overtreding dus van Poupon naar vooraf. Nu Ado Den Haag aan de linkerkant richting de achterlijn. Kubik trekt de bal terug. Daar is Toornstra voor de goal. Boelikin ook. Maar de graafschap kan uitverdedigen. Wie vangt dan de bal op? Boschaert brengt hem met het hoofd weer terug richting het schastopgebied van de graafschap. En dan een lange roei naar voren van Jury Roos. En dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Dat is dan echt drie centimeter geweest dat Steve de Ridder op vijandelijke helft stond. En dus net buitenspel. Nu Ado met uh, Verhoek. Even uitgeweken naar de linkerkant. Voor Hoek dan met een steekbal. Tenminste dat is de bedoeling. Hij trapt eigenlijk half in de grond. Dat is niet zo gek met dit veld. Dat er echt heel slecht uitziet. Waar de bal alle kanten op stuit. Maar die bal komt uiteindelijk wel terecht in de handen van Boy Waterman. Ook nog eens een oud doelman van ADO Den Haag. Hij stond er twee jaar op huurbasis onder contract. We speelde eigenlijk nauwelijks wedstrijden. Omdat hij of geblesseerd was of de concurrentiestrijd verloor. Destijds van Swinkels. De graafschap met Kuyala richting de ADO helft. Opgevangen door Rozen. transporteert hem dan naar de rechterkant. De ridder. Dat is toch de man van het gevaar. De man van de dreiging. Vaast de bal nu in één keer richting de as van het veld. Uh, drie meter voor het strafschopgebied, Dan naar uh, die uh, Breinburg. Ja, waarom niet? Die krijgt hem aan de linkerkant. Dan het grashoekgebied aangespeeld. Kijkt eens dus om zich heen en ziet dat hij relatief veel vrijheid heeft. Het schot alleen. Ja, dat is niet om over naar huis te schrijven. Zomaar in de handen van uh, Coutinho. De keeper dus van uh, Ado Den Haag. De eerste 17 minuten zijn in elk geval attractief. Heeft één doelpunt opgeleverd. En dat doelpunt is gemaakt door Ruidel Poepel. Nogmaals met een overtreding erbij. Maar het is niet gezien. Dus de bol geldt. Het is we gaan het hebben over hockey, vrouwenhockey in dit geval. De top 4 ontmoeten elkaar vandaag in de hoofdklasse Laren Den Bos, onder andere. Maar ook SJC, de vrouwen van SJC die het zo goed doen. Dit jaar ontvangen Amsterdam. Tim Steens. Ja, inderdaad, Tom, wat je zegt, super Sunday vandaag bij het hockey, hè? want jazeker. Uh, ja, zeker. Ja, de nummers 1 tot en met 4 die ontmoeten elkaar. Je zei al, uh, Den Bos, de koploper op dit moment, die speelt uh, ietsje verderop hier. Op Laren, tegen Laren. En uh, we zijn hier in Beeldhoven bij de wedstrijd tussen SCSC en Amsterdam. En dat zijn de nummers 2 en nummer 4. Uh, het verschil tussen beide ploegen is niet groot. Uh, SCC 24 punten en Amsterdam 22. Beide ploegen hebben 11 wedstrijden gespeeld. En voor de winsttop verloren ze allebei maar één keer. En juist die wedstrijd, amsterdam scc dat was de eerste wedstrijd van voor de winterstop. De eerste wedstrijd van de competitie. Toen won SCAC in het Wagenstadion Met 2-0 van, van Amsterdam. En dat uh, was een goede start van Janneke Schopman. Als coach hier van uh, SCAC. En SCC verloor slechts één wedstrijd voor de winterstop ook. En die verloren ze van HDM. Waar Herman Kruis, de oude bondscoach. Toen uh, ineens werd aangesteld als coach. En die boekte gelijk succes in zijn eerste wedstrijd. Toen won hij van SCAC. Maar goed, uh, dus ik zeg al, er zijn elf wedstrijden gespeeld. We zijn op de helft. En uh, de eerste vier gaan over naar de play-offs. Ja, en dat zijn eigenlijk de ploegen die we net genoemd hebben. Uh, op dit moment hebben we gespeeld hier vijf minuten. En uh, ja, opmerkelijke naam bij Amsterdam is natuurlijk Eva de Goede, de international. Zij speelde niet voor de windstof voor Amsterdam. Is geopereerd en uh, helemaal hersteld van die enkel operatie die ze opliep tijdens het WK in Argentinië. Maar zij speelt midden-midden uh, bij Amsterdam. En Peter Bolhuis, de coach van Amsterdam, verwacht heel veel van zijn nieuwe international. Voorlopig dus 0-0 hier met zes minuten gespeeld. Zometeen gaan we weer schaatsen. Het WK afstanden in Inzoom met de eerste 500 meter bij de mannen. De eerste 500 meter bij de vrouwen zit er inmiddels op. En Annette Gertsen staat daar op een gedeelde tweede plaats. Achterstand van 1600ste op Jenny Wolf. En daarmee zijn de vooruitzichten op een medaille goed voor Gertsen. Jongen Stekelenburg sprak dan ook met een tevreden Annette Gertsen. Ja, het is goed. Het is jammer dat. Ja, ik zit toch 1600 achter Jenny. En uh, goed maken is uh, heel moeilijk. Maar uh, volgens mij rij ze meteen tegen haar. Dus uh, ja, dat wordt een heel mooi focuspunt op de kruising. Je kijkt omhoog, dat is goed. Ja, zeker. Uh, ik heb er nog nooit zo dichtbij gezeten. Dus dan uh, ga ik er ook gewoon volle bak voor. En uh, ja, 500 meter moet er alles goed lopen. En uh, als jij niet één foutje maakt, dan uh, grijp ik hem. Je, en je zegt het al, je rijdt straks tegen haar, je hebt de laatste binnenbocht. Dus ja, die kruising, rij je zo'n race dan nu al in je hoofd? Uh, nou, ik had, ik, ik had al een aantal scenario's bedacht. Over nou, er is wel een kans dat ik tegen Jenny moet, word, ge, ja, word gelood. Zeg maar. Dus uh, ja, ik moet wel zorgen dat ik mijn eigen race blijf rijden. En niet te veel achter haar aan wil gaan. Maar uh, ja, ik moet er bij de opening goed bij blijven. En dan uh, mijn eigen race wel rijden, maar wel erachteraan. Uh, dan komen er straks 38 seconden. Die kunnen je seizoen maken of breken? Ja, nou op zich... Uh, ik sta er heel goed voor, ik moet geconcentreerd blijven en dan uh, zien we waar dit uitkomt. Spanning onder controle houden, is dat nog een factor? Uh, nou, op zich schaats ik gewoon hartstikke lekker. En uh, ik heb er eigenlijk gewoon heel veel zin in. Ook omdat het uh, nou, dus wel lekker loopt en ook omdat ik, omdat ik uh, er goed voor sta. En uh, ja, vechten voor, uh, voor de nummer 1, dat, uh, dat doe ik graag. dat ging alvast goed. Kaffee en de stoeter valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. Heel mijn prachtig mooi.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 Een prachtig mooie dag, Daniel Lohuis. Ik verstond het, mensen, wat je zei. Uh, goed, het is uh, zes minuten voor één. Het uh, NOS-journaal van één uur wordt iets uitgesteld tot na de eerste 500 meter bij de mannen op het WK-afstand. Sebastian. We kijken naar Shorni Davis in de baan in de vijfde rit tegen de Rus. Alexa Jezin, Davis wereldkampioen geworden op de duizend meter. Verloor de 1500 meter van Hoba Bukku. Dit is het toetje voor zijn seizoen. Hij gaat de rit, de eerste serie van Jezin, denk ik verliezen al. Komt hij nog dichtbij? Nou, hoe? nou op de streep. Nou, dus we uh, eindigen gelijk. 35-16 voor uh, beide rijders. dan gaat men trouwens kijken naar de duizendsten van seconden. We hoorden het ook al in het interview met Anette Gerritsen. Oh, nou, daar hoeven ze bij Davis en Jezen niet meer naar te kijken. Want de tijd van Davis wordt uh, gelijk al gecorrigeerd. Met maar liefst twee honderdste van een seconde. 35-14 wordt daarvan gemaakt. En dat is inderdaad uh, op de monitor, ook hier in de hal. Duidelijk te zien dat Davis eerder over de streep kwam dan Alexa Jezin. Althans dat hij eerder de streep raakte dan Alexa Jezin. Davis derde voorlopig. Mika Pautela 34-89 bovenaan. Ik kan inmiddels bevestigen dat inderdaad Annette Gerritsen bij de vrouwen in de laatste rit straks rijdt tegen Jenny Wolf. En we gaan nu kijken naar de eerste Nederlandse man op het ijs. Simon Kuipers in de rit waar Stefan Grootes had moeten staan. Maar die ligt dus ziek op bed, heeft koorts. En dus mag Kuipers gaan treden als reserve. De 28-jarige Noord-Hollander die dit seizoen voor de eerste keer bij TVM heeft gereden. Maar aan het einde van het seizoen toch niet helemaal lekker in het seizoen zit. Natuurlijk een tijdje langs de kant stond vanwege een blessure. Zijn tegenstander, daar heeft hij een goede aan. Tebe Mo, de Olympisch kampioen over blessures gesproken. Hij stond aan het begin van het seizoen lange tijd uh, aan de kant. Nadat hij op uh, de training in Heerenveen voor de eerste wereldbekerwedstrijd zijn pace doorsneed met zijn schaats. Duurde lang voordat Tebben Mo daarvan is hersteld. Ze zijn in één keer in ieder geval goed weg. Het is duidelijk te zien met het verschil op de baan. Mo die dindert weg bij Simon Kuipers en over in 9,79. Kuipers in 10,09 moet vaart maken in de binnenbocht anders kan het nog een lastige kruising worden. Nou dat gaat uh, uiteindelijk goed. Er zitten anderhalve meter tussen. Maar Mo heeft Simon Kuipers al bijna te pakken aan het einde van de, uh, het stuk van de kruising. Nu gaat hij onderdoor. Maar moet inhouden. Mo wappert helemaal naar buiten. Gaat bijna onderuit. Hand aan het ijs. En daarmee vergooit hij ook een goede tijd. Kuipers komt nog terug. Kuipers gaat denk ik misschien zelfs nog wel de rit daardoor winnen van Mo, Maar de tijden zijn geen toptijden. 35-51 voor Simon Kuipers. 35-53 naar die misser voor Mo. De Italiaan of de Finn Mika Pautela staat met 34-89 nog steeds aan de leiding. Voor de Italiaanse veteraan Ermano Iroyati met 35-08 Davis. Derde en Straks krijgen we nog twee Nederlanders, Jacques de Koning en Jan Smekens. En we gaan even voetballen. Ado Den Haag, de nummer vier. Op achterstand bij de Graafskamp, Ronald van der weer de kansen zijn recht voor de graafschap om er 2-0 van te maken. En dat het nog geen 2-0 is, dat mag Ado, dan, dan mag Ado de doelman. Coutinho ook buitengewoon dankbaar voor zijn. Terwijl er nu een gele kaart komt, de eerste van de wedstrijd voor Stief de Ridder. Het is een beetje een optelsom. Al een paar keer duwen en trekken tegen de verdedigers van Ado Den Haag. Leeuwin is al een slachtoffer geweest, Bosgaard en Koen. En nu zegt Van Boekel: ik ben het zat, ik geef jou de eerste gele kaart van de wedstrijd. Omdat hij dat dus bij herhaling doet. Wat dan met die Coutinho, want dat is eigenlijk veel interessanter om over te praten. Dat was namelijk een hele grote kans voor de graafschap. Ontstond uit een ingooi van Laurent bij de rechtercornervlag. Die bal werd eigenlijk door Aando niet goed behandeld. Koebik schoot hem het op gebied uit. Nou, niet heel ver. Want op de rand van het op gebied stond Jongsteger met het rechterbeen. Zo'n verdekt schot. En Coutinho moest echt als een kat naar de hoek. Om die bal uiteindelijk naast te tikken. De corner die volgde leverde niets op. Maar het geeft wel aan dat Ado het buitengewoon lastig heeft. Tegen de graafschap. Dat de mouwen heeft opgestroopt. En dat het de nummer vijf van de Eredivisie dus buitengewoon lastig kan maken ook. Lewin nu op eigen helft nog steekballetje. In de buurt van de boelikin. Maar in de buurt is niet genoeg voor de Russen om in balbezit te komen. Broekhoff vervolgens met het uitverdedigen. Dat is ook niet zo zorgvuldig. Op het hoofd van de die staat halverwege zijn eigen helft. Bosgaard dan ook maar weer met een blinde trap naar voren. Die makkelijk verdedigd kan worden door Meijer. En dan heeft de Graafschap het balbezit in ruimte gekregen. Namelijk aan de rechterkant. Rozen direct verplaatsen naar de linkerkant. Waar Poupon er wel achteraan sprint. Maar Lewin Poupon eigenlijk makkelijk de basis. En dan heeft Ado, maar wel voor eigen strafschopgebied het balbezit. Christian Koen, kijk eens wat. Is er beweging? Zakt er iemand uit? Of gaat er iemand diep? Ja, dan gaat wel iemand diep. Maar dan moet die bal goed zijn. Toortschra gaat namelijk diep aan de linkerkant. Maar staat zelfs buiten spel op het moment dat die paas komt. En die paas is al zo lang onderweg. En dus is Ado eigenlijk alles weer kwijt. Heeft het niet echt één fatsoenlijke aanval op de mat weten te leggen. We hebben wel wat Gezien. Met name een hele blinde van Verhoek die van links naar binnen kwam. En de bal echt een meter of 10-15 over de goal van Boy Waterman schoot. En zo blijft de graafschap dus eigenlijk moeiteloos overeind. Dan kan het zelfs het een en ander creëren als de snelle de ridder wordt gezocht. Dat gebeurt nu ook weer. Aan de rechterkant er is wat ruimte. Omdat de Koemen wat ruimte geeft. Dan kan de ridder een voorzet geven. Die komt bij de eerste paal. Sterker nog, die gaat aan de eerste paal voorbij. Aan Poupon en de Rijken. dan zelt hij maar net langs de tweede paal. Coutinho zag dat wel gebeuren. Dus uh, was niet echt in uh, paniek. Maar, wat dat betreft is er eigenlijk meer dreiging van de gaafschap bij de goal van Coutinho. Doordat Ado, aan de stand verplicht toch zou je zeggen, kan uit richting de goal van Waterman. De keeper van Ado gaat een doeltrap nemen. Inmiddels 28 minuten en een beetje gespeeld. En dus nog altijd die 1-0. Gemaakt door Poupon. Weliswaar ging er een overtreding aan vooraf. Daar houden we nu ook mee op om dat te zeggen. Omdat het niet is gezien. Staat het doelpunt dus gewoon op het scorebord. Ado gaat zo'n vrije trap nemen omdat er een overtreding is gemaakt door Boelekin. Dat zijn altijd wel momenten waarvan je zou kunnen zeggen dat kan iets uitkomen. Dat hoort u dan wellicht zo meteen. De gaafschap op 1-0 na 29 minuten. Het vrouwenhokje dan, de topper, SCSC Amsterdam, Tim Steens. Ruim een kwartier gespeeld hier in Beeldhovenstand. Nog steeds 0-0. Aantrekkelijke wedstrijd moet ik zeggen. Dat mag ook wel, want als je ziet hoeveel internationals op het veld staan. Er staan er maar liefst 14. Verdeeld over uh, beide ploegen. SC heeft er 6 en Amsterdam heeft er maar liefst 8. Niet zo raar, want als je ziet dat Max Kaldas, de nieuwe bondscoach, een selectie van 30 speelsters heeft.